Waterkok met het NOS journaal. Het kookadvies in Amersfoort is opnieuw verlengd. De inwoners van de regio moeten tot zeker woensdag het water koken voordat ze het drinken. In het water is een bacterie gevonden die voor kwetsbare mensen gevaarlijk kan zijn. Daarom moeten ze al dagen het water koken. NAVO-lidstaten moeten samen Groenland beschermen tegen landen als Rusland en China, dat zegt NAVO-baas Rutte. Volgens hem zijn alle bondgenoten, inclusief de VS, het erover eens dat Groenland van groot belang is voor de veiligheid in het Noordpoolgebied. De spanning rond Groenland loopt op. President Trump dreigt Groenland in te lijven... tot woede van Denemarken waar Groenland bij hoort. Volgens Rutte is een collectieve verdediging van Groenland... dus met de VS cruciaal, zegt correspondent Kiesja Hekster. Of deze strategie op de langere termijn gaat werken... dat moeten we afwachten, want of Trump zijn plannen... om Groenland te bezitten in de ijskast gaat zetten... dat weten we niet, maar wat we de afgelopen tijd horen... vanuit Washington lijkt het daar helemaal niet op. En volgens de Deense regering betekent... Militair ingrijpen, het einde van de NAVO. Elektriciteitscentrales gebruikten vorig jaar meer gas dan in 2024, meldt de Gasunie. Ze stookten gas om de schommelingen in de productie van wind- en zonne-energie op te vangen. Volgens deskundigen wordt steeds meer energie duurzaam opgewekt, maar is gas toch nog onmisbaar. En de loting voor de halve finales van het Songfestival in Wenen... beginnen rond dit tijdstip. Niet eerder deden er zo weinig landen mee. Ook Nederland trok zich terug vanwege de deelname van Israël. Songfestivalverslaggever Joris van Poppel vertelt hoe die loting gaat. Het is een beetje als een UEFA-loting. Uit iedere pot wordt een land getrokken. Ze zorgen er wel voor dat buurlanden niet in dezelfde finale terechtkomen. Zodat dat niet te veel vriendjespolitiek is. De ja, halve finales zijn op 12 en 14 mei.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 Voor mij was dat een van de hoogtepunten van het uh, muzikale jaar van 2024. Dit uh, nummer van Seafarm Grey. My, my love is waar. Ik krijg het bijna mijn strot niet uit. Uh, het is het uh, tweede uur van deze alternatieve film op 8 januari. Want normaal gesproken hadden we hier eigenlijk de Kiwi Club uh, hier moeten hebben. Maar dat gaat uh, niet door. Vanwege Koning Winter, die zich even tijdelijk teruggetrokken heeft. Maar dat uh, gaat wel veranderen als ik uh, de weer. Profeten mag geloven. Want er komt nog wat aan. Een beetje koud uh, wordt het uh, dit weekend. Uh, en dan hebben we het vooral over de zaterdag. En zeker de zondag. En daarna mag het, wat mij betreft, weer warm water gaan regenen. Maar goed, zover is het nog niet. Uh, ze hebben het zelfs over 8, 9 graden komende week. Nou, dan uh, kan ze wat weer de barbecue weer naar buiten, mensen. Dus uh, zover is het nog niet. Uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, weer verder met. Uh, het uh, laten horen van nieuwe muziek. En dat is bijvoorbeeld... En dat komt van onze vriend uh, Wolfgang. Want die gaat komende zondag zijn EP-release show doen... En dat uh, moet natuurlijk gevierd worden. En daarom gaan we hem proberen zo direct nog even aan de telefoon te krijgen. Of dat uh, helemaal gaat lukken, weet ik niet. Maar we proberen het in ieder geval wel. En in het laatste uur komt uh, de man die uh, eigenlijk uh, vanavond hier had moeten zijn. Maar uh, dat doen we dus niet. We doen het waarschijnlijk in april. En uh, hij heeft al een appje gekregen voor een uh, alternatief voorstel in april. En dat zou dan precies twee jaar geleden na dato zijn. Als ze we dan weer gaan komen. Maar uh, we gaan uh, de Kiwi Club zeker nog in deze studio aantreffen. Zover is het nog niet. We gaan nog even terug in uh, de tijd. Want uh, ook zij het, uh, in 2025. ergens in het uh, diepe najaar nog een single uitgebracht. High on Shy. Ook deze band die had uh, wat ingeleverd en dat gebeurde eigenlijk min of meer ook een beetje in aanloop naar de kerst. En ja, dan zijn onze uitzendingen eigenlijk een beetje voorbij. Want de kerst viel op een donderdag en dat was namelijk uh, de eerste kerstdag. En ook uh, nieuwjaarsdag uh, viel op een donderdag, want dat is een week geleden. ja En voor ons voelt het alweer uh, bijna een maand terug... Voordat we iets gedaan hebben. En zeker wat betreft de live uitzending. Want dat dateert al nog veel langer geleden. Want de laatste live uitzending die we gedaan hebben. Dat was met Maya. Want dat is alweer van 4 december. Dus er zit alweer een maand tussen. En ik hoop dat Koning Winter zich nog wel een beetje koest gaat houden. Want volgende week proberen we het dan nog een keer. En dan hebben we Tom Bruins in de studio. Dus of dat gaat lukken. Dat hangt van de weergoden af. Daarvoor hoorde je trouwens High on Shy en God in de middel. Nu, uh, een van de twee nieuwe werken van Unstable Rose die morgen uitkomt. En dit is het eerste nummer wat je hoort. En dat nummer dat heet Enough. stevige variant van de Amerikanen... is dit van June 16... en het nummer uh, Blackstone... in de bijdrage... de vocale bijdrage van Lefty Zedix En daarvoor hoorde je... De, een van de twee uh, singles. Het is namelijk een dubbele a-kant... van Unstable Rosie. En het nummer dat heet Enough. Um, even vooruitkijkend... Uh, met allerlei optredens... die eraan uh, zitten te komen. Want uh, Wolfgang, die hebben we kunnen zien... Al bij de Sexton Sunday Sounds. En voor de nieuwe editie van 25 januari. En laten we dan ook hopen dat het een beetje christelijk weer is om naar buiten te kunnen gaan. Want anders wordt het een drama die zondagmiddag. Uh, maar goed, uh, zij gaat daar spelen Lisette Aviva. Met uh, dit nummer misschien ook overdressed and prepared. Die zet Aviva dus een van de twee. Uh, wat zeg ik? Ja, de, want Tim Don is die andere die op 25 januari te zien zal zijn bij um, Sexton Sunday Sounds. Nou, voor degenen die uh, dat uh, kennen, weten ook dat deze manier Wolfgang ook geweest is en Wolfgang is de winnaar van mooie Noten 2024, de jongste winnaar ooit mensen. Dus. En we draaien een nummer van zijn optreden hier. En dat is een van de nummers volgens mij die ook op de EP komt te staan. Maar dat ga ik hem zo vragen, want ik heb hem al aan de telefoon. En dat nummer dat heet Getting Closer. was dat al bij het optreden van uh, de Saxon Sunday Sounds... toen we Wolfgang aan het werk hebben gezien. Met al die pedalen, want het was een, een, ja, een soort van pedal... Uh, wat hij ook bij zich had uh, met, uh, met de gitaar die hij heeft uh, meegenomen... tijdens dat optreden. Maar dat heeft hij dus ook nog hier gedaan uh, bij ons in de studio. En we hebben hem ook aan de telefoon. Wolfgang, goedenavond. Hallo. Hallo. Want uh, 10 januari, want uh, we, op het moment dat wij elkaar spreken, dan is het uh, 8 januari. Dat is, ik zeg zondag, maar het is zaterdag, hè? De, uh, de release show. Ja, klopt. Ja. Um, knijs je nu niet een beetje? Uh, zie je niet met samengeknepen billen dat, uh, dat uh, niet Koning Winter er uh, zoveel roet in het eten gaat gooien? Nou, nah, nee hoor. Nee? Ik heb uh, al goede, goede spanning. Ja, dat, dan, dat dan weer wel maar uh, hoe leef je er nou uh, toe naar nou zo'n uh, release show want ja je hebt natuurlijk uh, al uh, wat, wat het optredens uh, gedaan uh, bijvoorbeeld natuurlijk uh, de mooie noten die je hebt uh, gewonnen in 2024 maar uh, en die sexton sunday sounds maar uh, het, het kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit toch natuurlijk een tikkie anders is met een uh, release show nee dit is wel een uh, echt, echt bijzonder optreden inderdaad uh, voor mij ja Wow, toch wel heel, heel mooi dat ik hier mag staan. Ja, uh, want uh, hoe heb je je voorbereid? Uh, veel oefenen. Uh, heel veel oefenen. Uh, hier thuis gewoon alles neerzetten. Hmm. Veel oefenen. Uh, ja. heb, je het, ja. heb je het ook een beetje in je hoofd zitten van, van hoe je het dan wil gaan doen uh, op die zaterdag? Uh, nou, ja, het... ik heb gewoon een, ik heb gewoon een set, setlist uh, uitgedacht helemaal. Mm. Uh, ook met overgangen, daar heb ik uh, heel erg op gezeten. Uh, ja, dat soort uh, dingen eigenlijk. Daar is ook eerder, eerder eigenlijk veel minder op. En nu heb ik veel meer daarover nagedacht. Uh, ja, ja. ja nu, uh, nu, nu denk je er inderdaad meer over na... om het uh, zo goed mogelijk in elkaar uh, te laten steken. Uh, ja, want uh, het is bijna zover. Wistful way... Ja, nou, volgens mij heb jij... Uh, uh, nou ja, Getting Closer is volgens mij een, een losse single... maar die staat niet op de EP. Wat, uh, wat, wat staat op uh, Wistful Way bijvoorbeeld? Uh, uh, het titelnummer natuurlijk. Ja, Wistful Way. Ja, uh, Wistful Way is inderdaad weer een hele nieuwe EP eigenlijk. Mm -hmm. uh, met allemaal nieuwe nummers erop. Uh, waaronder inderdaad Wistful Way. En dan heb je het tweede nummer... Uh, the Crow won't cry. Ja. Daarna morning. En lekker deze als afsluiting. Ja, ja, ja, ja. Uh, want uh, met name over een van de nummers die je net noemde, uh, daar um, heb je al het idee dat die behoorlijk lekker ligt. Nou, ik merk live dat mensen ja, die wel goed ontvangen. Mm -hmm. Ik hoop ook dat. Uh, uh, de, de, dat is het tweede nummer, de Crown Cry. Ik oh. hoop ook dat die uh, ja, goed ontvangen wordt uh, zoals de opname is. Want het is toch wel net anders dan live spelen natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus ja, ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren eigenlijk. Ja, uh, want uh, je gaat hem uh, helemaal in je eentje spelen, die, uh, die, die release show. Nou, ik heb wel één guest, guest performance bij een nummer. Mm -hmm. Niet weggeven hoor, want uh, dan moeten mensen maar lekker komen. Nee, precies, precies. Dat, uh, dat hou ik uh, helemaal <laughs> Ja, uh, dus, dus uh, er de, de, de komt nog uh, wel even iemand nog, uh, uh, langs. Dat, dat, dat is of één ding wat zeker is. Vormen, ja, maar verder is inderdaad de hele set uh, solo-akoestisch met pedalen. Ja. Dus eigenlijk, zoals we jou ook hier in deze studio hebben gehad. en destijds ook hebben kunnen zien in Slachthuis Haalem, waar je ook uh, ditzelfde gedaan hebt. Ja, klopt. Ja. Uh, uh, ja, want uh, hoe belangrijk is uh, bijvoorbeeld die pedal uh, die je gebruikt uh, bijvoorbeeld uh, bij, bij je muziek? Hoe belangrijk die is? Ja. Uh, inmiddels denk ik wel redelijk onmisbaar. Ja. Uh, uh, wat ook mooi is aan deze nummers uh, van de EP. Veel van die nummers bestonden al heel lang. zijn Zijn ja. de ouders, echt van toen ik twaalf uh, was. Zo. Uh, en die zijn eigenlijk door het live spelen eigenlijk echt gevormd. Ja. Uh, zeker dat eerste nummer, Whistle Way, uh, dat is eigenlijk helemaal zo geworden zoals het nu is door het live spelen ervan. Mm -hmm. uh, en er zit ook bijvoorbeeld het pedaal wat ik live gebruik, zit daar ook in. En die zat er eigenlijk, daarvoor zou die er niet in zitten. Mm -hmm. uh, dus dat heeft het nummer toch wel heel erg beïnvloed en dat is toch wel... Uh, ...ja, heel vet eigenlijk om te zien. En ik denk dat ik ook wel... Uh, ...ja, ik kan nu eigenlijk niet zonder... ...die betalen dat nummer echt spelen... ...zoals hij hoort. ja uh, Dan even over de plek, want het is uh, niet zomaar een plek... ...want het is Paradiso. Het is wel de bovenzaal, uh, dat dan weer wel. Maar um, hoe... Uh, want, want, ...want dat heeft natuurlijk ook weer te maken... ...dat jij dus die mooie noten in 2024... hebt uh, gewonnen, toch? Of niet? Uh, dat zal zeker mee hebben geholpen, ja. Ja, ik... Ja, want uh, zijn ze dan... Uh, want, want ik neem aan, jij gaat op een gegeven moment zoeken naar een plek waar jij die release-show wil geven. Of uh, zegt Paradiso, Joh, kom lekker bij ons uh, die release-show doen. Hoe, hoe is dat, uh, hoe is dat uh, gegaan dan? Nou, het is wel grappig. Uh, eigenlijk is Paradiso... Uh, die heeft uh, een lange tijd terug, hebben zij tegen mij gezegd... Uh, programmeurs, toch programmeurs... Van, hé, hey, als jij ooit een show wil geven in die bovenzaal... Uh, laat maar weten... Ja. En dat is natuurlijk prachtig om te horen, dat is echt uh, super vet. Uh, maar toen heb ik eigenlijk heel lang gewacht daarmee, want ik dacht ik wil een soort goed moment uitkiezen. En uh, toen uiteindelijk dacht ik van ja, ik kan wel enorm gaan wachten op een moment, maar ja, is dat wel nodig of zo, weet je? Ik kan mm. het ook gewoon gaan doen. En toen heb ik er eigenlijk achteraf pas een release aan gehangen. Mm -hmm. uh, dus dat is eigenlijk pas later uh, gekomen. Dat uh, was eigenlijk helemaal niet het plan. Dus ja, Eigenlijk allemaal een beetje bij toeval. Ja, nog iets wat mij opviel net in het uh, gesprek: uh, dat er de aantal nummers die je geschreven hebt uh, toen je 12 was. Uh, je bent inmiddels 17, dus dat, uh, ja, dan, uh, dan denk ik. Wat, uh, hoe, hoe zijn die nummers bij, bij jou als 12-jarige dan in vredesnaam ontstaan? Want dat, dat, dat vraag ik me dan ook af. Hoe, hoe, hoe zit dat dan? Uh, ja. Ah. Ja, gewoon. ja, ik schrijf dus al sinds ik. ...negen bent. En, en uh, toen ik al voor het eerst een beetje in aanraking kwam met een ging ik al meteen zelf dingetjes verzinnen. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk nooit echt gestopt. Dat is heel erg vanzelf gegaan. Mm -hmm. En dit zijn nu bijvoorbeeld uh, van deze EP's zijn redelijk oude nummers. Mm -hmm. Die zijn al anderhalf jaar, twee jaar oud. Maar Getting Closer en Chances van ja. de single Hiervoor... Ja. Die uh, zijn super nieuw. Die zijn uh, afgelopen jaar. Uh, rond september uh, geschreven. Dus, uh, de, ja, ik doe het maar wat. Maar het is wel uh, grappig inderdaad om te zien. Dat die nummers nu eigenlijk nog steeds gereleased zouden kunnen worden. Ja, uh, ze, dus, hebben dus, uh, ze, ze hebben uh, dus uh, als het ware gewoon het dan destijds kunnen doorstaan. Zo, zo kun je het uh, ook wel zeggen. Ja, nee, dit zijn denk ik wel de grote, ja, de grote nummers uit. Die jongere jaren van. Kleine Wolfgang. <laughs> kleine Wolfgang. Ja, maar inmiddels is hij dat al lang al niet meer, denk ik, eerlijk gezegd. Als ik, het, als ik jou zo hoor. Sorry, wat waarom bedoel ik? Hij is niet klein meer, Wolfgang. Uh, inmiddels is het wel een. Uh... Nee, ik heb inmiddels natuurlijk mijn goede spurt gehad. Maar. Uh... <laughs> ja. um, even nog. Uh, want uh, waar is Wolfgang te vinden op het wereldwijde web? Ik ben te vinden op. Uh, voornamelijk Instagram, Spotify. Bandcamp is ook toch wel voor zeg maar, de echte supporters uh, is dat het interessantst denk ik, om te bezoeken. Er staat ook uh, jong werk van toen ik tien was. Ja. Uh, dat is ook een mooie. En anders ben ik altijd uh, natuurlijk gratis te luisteren op Spotify en dergelijke. Duidelijk. We gaan hem uh, laten horen. Titelnummer zoals hij bij ons destijds is gespeeld. Uh, Wistful Way. Dat was hem zoals hij heeft uitgevoerd bij ons in de studio Wistful Way. Wolfgang. Komende zaterdag, ik zei zondag de hele tijd. Maar het is dus komende zaterdag in Paradiso. In de bovenzaal, daar zal hij zijn EP show gaan doen. Weer verder met de muziek. Zij was samen met haar band te zien tijdens de popronde van 2025. Jackie in the Facts en The Square. Frederick Van, he lost all. de Trade his hall But like he used to feel Like a useless doll Now he's absolutely Having a ball Oh yeah Ruby sits here Every Tuesday The only day She's off of Broadway Contemplating The need to make way Mistakes she makes this ...vind ik het beste Marathon-nummer... ...dan is dit hem. Uh, zo weer van een tijdje terug hoor. Dat dan weer wel. Ik geloof uit uh, 2023 uh, dat dit uh, nummer stond. En toen moesten ze nog redelijk bekend worden... ...maar inmiddels hebben ze dat al uh, gedaan. De, daarvoor hoorde je trouwens Jackie Neffects en Square... Uh, ...over Marathon nog gesproken... Uh, ze hebben het afgelopen jaar een um, optreden mogen doen. En daar sloten ze min of meer een beetje het uh, muzikale jaar bij Paradiso af. Op 29 december waren ze de, de headline. Uh, ja, hun eerste headline optreden. En niet in de kleine bovenzaal. Nee, gewoon in de hele grote zaal. En uh, dat hebben ze wel geweten ook. Uh, de mensen die daar geweest zijn. Uh, en ik weet dat er sowieso een fotograaf. Uh, van 3 voor 12 Noord-Holland daar uh, wat, uh, ja, wat foto's heeft uh, lopen maken. En uh, dat was best nog wel een happening in dat opzicht. Uh, Marathon heeft uh, ook afgelopen jaar een album uitgebracht. Ik ga eens kijken of ik daar nog wat uh, mee zou kunnen doen hier. Maar de status van uh, een uh, kleine band... Die hebben ze al lang al niet meer. Dus het is uh, best wel een uh, grote band in uh, Nederland. En trouwens, als we het over bands hebben... Binnenkort uh, hebben we namelijk het volgende grote festival, Eurozonic Noordenslag. Want dat zal niet lang meer duren. Um, de Captain sluit dit twee uur af met een echte rockballad, de ballad.